9 uur, dikte hard met het Nationaal. Italië heeft na vier stemrondes in het parlement nog geen nieuwe president. Morgen wordt er verder gestemd. Prodi, de kandidaat van Centrum-Links, kwam vanmiddag ruim 100 stemmen tekort om tot de opvolger van Napolitano te worden verkozen. In de eerste drie stemrondes was een tweederde meerderheid vereist... maar in de vierde stemronde van vandaag volstond een absolute meerderheid van 504. Maar dat aantal werd dus door niemand gehaald. In de verdachte brief die vanochtend is gevonden in de ambtswording van de Duitse president Joachim Gauck zat geen springstof. Dat heeft het Duitse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Bij het scannen van de brief dachten beveiligers dat er een verdachte stof in zat. Vervolgens werd de brief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. President Gauck was niet aanwezig toen de brief werd gevonden. Na Moody's heeft nu ook kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië verlaagd. De reden voor de verlaging is volgens Fitch de zwakke economische groei die de Britse regering dwarsboomt om het begrotingstekort terug te dringen. Na de bekendmaking verloor het pond aan waarde ten opzichte van de dollar. In Texas worden nog 60 mensen vermist na de ontploffing in een kunstmestfabriek in het plaatsje West. Politie en reddingswerkers zoeken in het rampgebied nog steeds naar overlevenden. Inmiddels zijn 12 doden geborgen en zijn meer dan 200 gewonden. Niet alleen de fabriek in West, maar ook huizen in de omgeving werden door de explosie weggevaagd. De KNVB heeft amateurvereniging Amsterdam Serfspoor onvoorwaardelijk geschorst voor een jaar. Twee leden van de vereniging zijn definitief geschrapt als lid van de voetbalbond. Onze KVB heeft de Amsterdamse club zich bij herhaling schuldig gemaakt... aan ernstige strafbare feiten... waarbij meerdere teams en spelers van de club betrokken waren. Het eerste team van Sterf kwam begin deze maand in het nieuws... door een vechtpartij tijdens wedstrijd tegen FIT. Dan nog het weer wolkenvelden, maar wel vrijwel overal droog. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen en ook zondag volop zon bij een temperatuur van een graad of 12. Dit was het RMS Journaal.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 Willemijn Veenhoven. Het is 4.30 over 9. Een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag, een mooie. De vrijdag sluit ik in BNN Today de week af. En vanavond doe ik dat met advocaat en marathonloopster Christel Jaarsma. En zij was erbij in Boston. Jakhaus Erik Dijstra en de politiek commentator Siebert van Linden. We houden alle ontwikkelingen in Boston in de gaten. Um, er is geen laatste nieuws. Zodra dat er is, dan melden we dat hier. Um, ze liggen daar nog steeds met een aantal duizenden voor de deur bij de jongen. 9000. 9000, ja, ongelooflijk. Ja. Um, zodra het nieuws is, dan hoor je dat uh, hier uiteraard. Um, waar hebben wij het over? Uh, natuurlijk over Boston. Zometeen natuurlijk, Christel was erbij. Dus uh, vertelt wat zij er nog van weet, wat zij er nog van over heeft. Uh, dat is geen vrolijk verhaal in ieder geval. Um, verder hebben we het uh, ook over het lied. Want ja, daar kom je niet onderuit vandaag. Ik zie al, Luc al zitten glimmen hier. Oh, ja. <laughs> kom goed. En je kan meekijken uh, via de webcam op radio1.nl. En mee twitteren. Hashtag BNN Today. Nou, dan gaat hij dan, hè? Vanmorgen werd dan eindelijk de lied die je wist dat zou komen gepresenteerd: Het Koningslied, een klein stukje. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. En daar is het dan. Dat zal komen. Inderdaad, de dag die je wist dat zal komen. Het was de aanzet voor een stormvloed van reacties op het Koningslied... die in het diepste geheim is gemaakt. Maandag nog mocht componist John Eubank nog helemaal niks laten horen. Ik snap dat hij 19 uitkomt, maar dan kunnen we ergens deze week... toch wel iets laten horen al. Ja, dat mag ik helemaal niet. Dat schiet ik helemaal kapot. Precies. Als hij het nummer al eerder zou laten horen dan vandaag... dan zou Prins Willem-Alexander hem hoogpersoonlijk helemaal kapot schieten. En vandaag kwam dan het lied uit. En eerlijk gezegd gaan ze de hele kapot schieten nog een klein beetje in de lucht. Maar goed, dat komt dan vooral door dit internetzo. Drie ja. pinkers in hey. de nucht, maar kom open. Yeah. Ja, we ja, de wee van wakker stampot eten. Het zijn bij elkaar geruimte woorden en zinnen die dan samen een koningslied vormen. Weet je wat het is? Het lijkt wel alsof deze tekst door 16 miljoen mensen tegelijk is geschreven. Te wacht, wacht even wacht even. Ah, dat is ook zo. Grammaticale fouten, zinnen die letterlijk uit het Engels vertaald lijken. Op Twitter worden ze helemaal gek en mensen vroegen zich ook af... hoe lang zou het eigenlijk duren om je eigen oren eraf te knagen? Nou, we hebben rust nodig en dus gaan we naar de man die dat kan brengen. Min Pres Rutte, die geeft een persconferentie. We hebben vandaag in de ministerraad uh, teruggeblikt op het debat van afgelopen woensdag nee, over het uh, sociale akkoord. Ja, yeah, yeah, yeah, yeah, whatever, met de W van whatever. Uh, mogen we een vraag stellen? Eerste vraag. Ja, trouwens. Ja. Okay. Premier Rutte, um, u bent een muzikaal man. U speelt uh, niet onverdienstelijk piano. Um, daarom zou ik u willen vragen: kent u deze melodie? Mm -hmm -hmm. Uh, Michiel, mm -hmm. uh, misschien is dit niet helemaal het moment om je mm -hmm. momenten te pakken. Het is een crisis. En... Herkent u het al? Nee, maar u doet het. <stramon> nee, Het is een druppelzet man. Is dit de tune van Game of Thrones? Het, uh, oh ja, mag ik het zeggen? Uh, mag, mag, mag ik het zeggen? Het is het, uh, het officiële Koningslied. Oh. juist. Uh, en de tekst, heeft u daar al uh, kennis van mogen nemen? Nee, ook niet. Da daar komt hij hoor. Door de regen en de wind. <stramen> Zal ik naast je blijven staan. Ik bescherm je ja. tegen alles wat er komt. Echt, Michiel, W van wat de fuck? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Door de regen Echt? Echt? en. Heb de je serieus dit, je eigen looped al meegenomen? Ik naast je blijven staan, Ik dit. bescherm je tegen mm -hmm. alles wat er komt. Mm -hmm, mm -hmm. Nou, dat is, me. dat is me wat. Spreekt het u aan? Dat is eigenlijk de vraag. Want het is een nationaal lied. <lacht> kijk, misschien dat het ook met de uitvoering te maken heeft. <lacht> bij gebrek aan een totaal orkest nog aan kracht kan winnen. Maar ik vind dat u een knappe poging doet. Nou, knappe poging, klappe poging. Laten we vanuit gaan dat deze versie nu al vele malen beter is dan het origineel. Uh, kijk, over smaak valt nooit te twisten. Maar ik stel wel vast, het staat op nummer 1 bij iTunes. Uh, iedereen uh, dus, hè, en de klant heeft altijd gelijk. Uh, dat betekent dat er 99 cent per keer betaald wordt. Daarvan gaat een groot deel ook naar het Oranjefonds. Mm. Dus dat is goed nieuws. Ja, ja, Dus ja. Je, je, je vond het kut. Uh, ja. ja. Nou, hé, hey, maar echt, als je goed luistert, hè, zo met je vingers in de oren en zo. Dan, dan kan het echt een ontzettend mooi nummer zijn. Heb je, heb je het eigenlijk al helemaal gehoord vandaag? Uh, nee, nee, want we sporten met een aantal collega's op vrijdagochtend. Aansluitend uh, hebben we dan de voorbereiding van de ministerraad. Ik had nog een vergadering ook die te maken had met de troonswisseling. Mm. En toen moest ik alweer rennen om half elf in de trefferzaal te dus, zijn. Wacht, wacht even hoor. Dus je, je hebt ontbeten, gedoucht, gesport. de ministerraad voorbereid. en een vergadering over de troonswisseling gehad. En dat allemaal voor half elf. Kom man, Dat thuis hebben Willem net dat 20 opgestapt. Kom op. Eh, als je toch zo in de thuisplanning zit, heb je dit weekend tijd om een biertje te komen drinken? Even kijken, dat is een wat langer antwoord. Ja. Namelijk nee. Oh, oké. Okay. Nou, lekker weekend. Goed weekend. Goed weekend. Tot ziens. Later, Rechter! Eerst even naar jou. Het woord wat vanavond al een aantal keren viel was dat van nonchalance. Die nonchalance is Ajax, nou fataal geworden kun je niet zeggen, maar wel op een tegentreffer komen te staan. Het is 1-1 in de arena als er nog geen 10 minuten zijn gevoetbald in de tweede helft. Kums wordt weggestuurd, de Belg. Controlerende middenvelden weggestuurd aan de rechterkant van het veld. Haalt de achterlijn. En wie anders dan Alfred Vindbogasson duikt toch voor het doel van Jasper Sillissen. Die nu eens geen antwoord heeft. Hij mocht het al twee keer eerder proberen. Vindbogasson met schoten. Nu tikt hij de bal er bij de eerste paal in. Als hij sneller is dan Alderwereld. En Ajax wordt op eh, kracht, op overtuiging, op lef nu afgetroefd. Wel een avond aan de andere kant van het veld. De onzichtbare Sime de Jong kan de bal niet controleren. Maar we hebben eindelijk een wedstrijd bij die 1-1 stand. Het was heel lang kijken en bij jezelf denken: waar gaat het eigenlijk allemaal over vanavond? Wat wil je ook zien van Ajax? Die ploeg zal wel kampioen worden. Verwacht je dan dat Herenveen totaal kapot gespeeld wordt? Om eerlijk te zijn is het antwoord op die vraag ja. Maar zo eenvoudig gaat dat natuurlijk niet tegen Herenveen. Want dat is een aardige ploeg. Hoewel jury-Sietje dus snel is uitgegaan. Het is een beetje gek moment overigens. De sterspeler van Herenveen. Een beetje ruzie met Van Basten leek het daarvoor. Hemstring besturen en ook geen blik van Van Basten... in de richting van de weglopende juridseats. Nou ja, 1-1. Alfred Vindbogelsson is met zijn 24 treffers trouwens nu ook meteen de meest scorende IJslander ooit in de eredivisie. Ragnar, dank je wel. Zometeen meer van jou. De eerste hier aan tafel. Dames en heren, het nummer. Ik zag jou net met open mond een beetje lam geslagen naar Luc luisteren. Zie <laughs> nou, ik vind het altijd fijn als Rutte het over muziek heeft. Maar tjonge, dit feest wordt zo plat, jongens. En zo, jaren negentig, met een soort van Marco Borsato van de en de tijdperk, dat het al Echt een beetje voorbij is. Maar het is vooral jammer, want bijvoorbeeld in Engeland... was ze echt een briljant nummer bij uh, de, de Jubilee of, uh, van Elisabeth. Er ging het hele koninkrijk door. En allerlei mooie muziek gemaakt. En dan, ja, jezus, dit... Nou, jongens, ja, Ik over vond het ook echt de hel op aarde, dat liedje. <laughs> ik vond het echt verschrikkelijk. Weet je, ik heb vorige week bijna de hele week zitten kijken naar alles wat met het Rijksmuseum te maken had. En ik vond bij die heropening van het Rijksmuseum. vond ik het zo, dat is het mooiste wat we hebben. Ik vond het zo fijn dat het allemaal zo'n lekker highbrow was. He, dat het echt allemaal, dat het allemaal ging om grote kunst. en dat daar uh, mensen van het uh, concertgebouw stonden te spelen. Dat het gewoon. De, het enige volks was Ruud Gullit. Maar die was daar wel gefilmd door Jan de Bond. Weet je, het mag toch allemaal wel een klein beetje niveau hebben. Ja, ik, zat, zielig, ik, het, ja. ik zat vanmiddag hier Radio 1 te luisteren... en toen hoorde ik alleen maar mensen dit zeggen. Toen kreeg ik de neiging, een soort anti-neiging. Ik denk, nou, misschien moet ik het toch maar gaan verdedigen, dit liedje. Maar toen ben ik het gaan luisteren, nog eens een keer goed. En die zangers kun je nog niet eens zo heel veel kwalijk nemen. Want die zijn allemaal aangekomen en ingevlogen. Die moeten even een liedje zingen. Maar die John Eubank heeft echt bewezen dat hij niet zo heel erg goed is. Dat blijkt toch wel. Want ik bedoel, die productie, daar moet je eens even naar luisteren. De sound, het is, het is echt verschrikkelijk. Ja, maar hij heeft ja, maar ook het, vandaag op de radio gezegd het, het... hoeveel uur dit me heeft gekost. Hè? Vijf. Dit, uh, vijf. Ja. <laughs> ja, dit is kan je zo, er ook niet. Ja, iets maar het nou, ja. einde, jongens, dat er ook zo'n rap in wordt gefietst. Hè, voor, is, uh, om is, het is lekker multiculti sfeertje te geven. En weet ik veel allemaal wat. Met, met drie vingers in de lucht. Met je, Dat is maar toch, die, die rap, is toch verdorie een in Kroning, jongens. is killing. Daar kunnen we het volgens mij. Ja, want over jij vindt hem best wij, wel leuk. Wij hebben hem van, uh, uit volle borst ook het op de redactie. En wie wij, zijn wij? We houden van Kiki, Patrick, Luc. Nou, de hele redactie. We er nogal wat. Ik geloof er niks van. Ja, en dan als je dat rapstukje wegdenkt, dan is het gewoon een, een heerlijke meezingen. Oké, het is een lamme tekst. Ja, maar, het, het gaat ja, nergens het gaat over. Niet, het gaat niet om een week het, aan gaat om het gevoel. Het gaat hier niet om een WK-voetbal of een EK... dat straten oranje worden geschilderd en het Amsterdam-Noord... helemaal gek wordt. Jongens, het wist hij. Ik ben zelf historicus. Hè? Ik voelde de volksheid... Een... de volksheid in me opkomen. Het gaat om een momentum... dat de geschiedenis ingaat. En dat we over honderd jaar eigenlijk. nog op terugkijken. En dan wilden we niet terugkijken op Gers Badou... die met drie vingers in de lucht staat te zwaaien. Weet je wel? Dan, dan, dat moet toch een beetje klasse hebben. Maar en Zonder met... de rap had je het wel nee, beter nee, gevonden? Nee, zonder de rap had ik het ook maar wel mag nog even, want Nu gaat alles op, op, op, op de producers en op de artiesten. Maar het idee hierachter komt natuurlijk niet van die mensen. Dat komt van het comité die dat bedacht in, het, in, in gang idee. gezet. Ja, maar het idee Robbelig dat het een interactief liedje moest zijn en ja. dat de liedjes door iedereen, de tekst door iedereen geschreven moest worden, dat Korting, iedereen iedereen nou mee Lu moest wat doen. Wat Luc al zei, het is ons aller schuld, bedoel jij? Nee, ja, ja, en het verenigde, dat riep jij nog net voor de het verenigde ons in ieder geval wel allemaal in, in achter, <laughs> nou, <Asker. laughs> dus het ja, heeft wel ja. iets, het... iets gehaald. Maar, maar ik vind het, het idee, dat, ze hadden gewoon één artiest moeten zeggen, uh, net zoals Anouk, weet je, dat werkt bij het Songfestival toch ook beter? Gewoon één iemand die je goed vindt, zeggen, maak een mooi liedje. Klaar. Wat Punt ik wel zo zielig vind, is dat Willem-Alexander die gaf afgelopen week ook aan dat hij dus nul invloed heeft op die hele inhuldiging. Dus hij heeft alleen op het avondprogramma mocht hij iets. Ja, hij was echt zwaar, op... zij, zij zit zielig, op... jongen. Zielig, nee, jongen. Het is toch zielig? Hij heeft het ook vandaag op YouTube gezien. Zij hebben reken? snikkend ja. van de lach dit op YouTube gezien. En... Ja, maar het valt toch allemaal zo plaats? Er zit toch straks ook ja. in de Veredelde Rondvaartboot, uh, André Rieu, s'avonds. André Rieu, avonds, het verschrikkelijke liedje. Met een half andere Weet je wat ik nog wat Bangst voor ben, is dat wij eraan gaan winnen. En dat, straks, ja, dat we het gaan omhelzen. Maar, dat A denk ik nog echt ook. Serieus. Dat veel op de radio gaat komen. En dat we uiteindelijk straks denken: ach, het best een leuk liedje. Het is, uh, als je het beschouwt als een powerballet. Ja. En daar hou ik van. Ja, dat komt binnenkort, power de, power de nacht van de powerballet power komt binnenkort. Dan is het best wel te pruimen. We zetten er een dikke vette punt achter. Ja, we gaan uh, plaatje draaien. Ja, plaatje. Een goed plaatje. Ja, ik heb uh, net al even gezegd, uh, um, uh, Get Lucky is wat mij betreft... Uh, was dat allemaal weg wat we net hebben gehoord. Um, uh, de release van dit moment. En ik wil eigenlijk vanuit dat plaatje naar het volgende plaatje. Dat is namelijk uh, Pharrell Williams, de rapper. Uh, die kennen we van heel veel andere bandjes eerder. Heel veel geproduceerd van Justin Timberlake, et cetera, et cetera. En die heeft het moment in, in zijn leven. Opnieuw overigens, want uh, hij was eventjes weg. Iets minder uh, aanwezig. Maar hij heeft nu, uh, heeft nu uh, Blurred Lines. Ik wil het straks dan nog even over uh, uh, Na Rogers hebben... die ook in dat liedje zit. Want dat is een prachtig verhaal. Dat is een beetje de Lens Armstrong van de muziekwereld uh, aan het worden. Die is van chic, hè? Maar uh, nu eerst even over uh, Pharrell Williams. En die heeft uh, onlangs met Robin Thicke nog een uh, single uitgebracht. Die zal wel veel op de radio geweest. Die ken jij toch, Willemijn? Hmm, blurred yeah. Lines. Robin Thicke is die jongen die, uh, die je nog kent van You Get Me Alone, heette het volgens mij. Dat hij met van het lange haar op een fietsje over de heuvels van San Francisco ja. aan het fietsen was. En, uh, en nu uh, doet hij het met Pharrell. En het was gewoon weer een hit. En dat is nog maar anderhalf week, twee weken geleden dat het nummer uh, één werd. En nu heeft hij er weer eentje, die Pharrell. Dus uh, het is het, uh, de maand van Pharrell, zullen we maar zeggen. Of zullen we het uh, toch uh, Get Lucky draaien nog een keer? Ja. kan natuurlijk ook nog. Ja? Nee? Oké. Okay. Nee. Robin Thicke, Pharrell en Blurred Lines. Dus, ach, ja, ook alweer een hit van Pharrell. Zet zijn naam eronder. En wat ik dan weer fijn vind, mijn uh, soulhard gaat dan wat harder kloppen. Marvin Gaye daarin gesempeld is voor de mensen die het door hadden. Got to give it up. Uh, was dat prachtig. Ragnar Niemeyer, het is een boeletje spannend. So, Alex Veen. Het is 1-1. Uh, en weet je wat nou een hele fijne zin is voor een commentator? De wedstrijd zakt naar een bedenkelijk pijl. Dat is er zo eentje uit de kast van de clichés. En dat geldt in dit geval voor Ajax. Want Ajax is uh, niet goed bezig. Na 63,5 minuten gelijke stand op het bord. Het loopt niet. En daarom komt ook Ryan Babel in de ploeg bij Ajax. Voor Christian Palsen. Dat betekent dat Ajax wat aanvallender zal gaan spelen. En er uh, moet ook gescoord worden door Ajax. Want Heerenveen was zojuist in de buurt van de 2-1 voorsprong. Dat zou wat zijn. Dan zullen toch de radio's vermoedelijk in de regio's van Arnhem en Eindhoven wat harder gaan. Maar Finn Bogasson had eigenlijk geen oog voor Elkanassi die zich bij de penalty stip had opgesteld. Hij kwam vanaf de linkerkant. De man van de gelijkmaker Finn Bogasson schoot zelf en deed dat op Sillesse. Dat was een waarschuwing voor Ajax. maar Babel nu aan de rechterkant gaat spelen zo te zien. Sigtorsson echt totaal onzichtbaar. Net overigens als de aanvoerder en dat is misschien nog wel erger Sime de Jong. Ook van hem heel weinig vernomen vanavond. Blind moet de bal nu laten lopen. Mag wel zelf gaan gooien. Zegt dat Van La Parra zijn elleboog heeft gebruikt in een kopduel. Maar Guzebujuk heeft dat niet gezien. Die heeft wel meer niet gezien vanavond. Bijvoorbeeld een penalty. Voor Ajax in de beginfase van de wedstrijd, echt met twee handen. Ik snap niet dat het arbitrale trio dat over het hoofd heeft gezien. Uitermate zwakke bal van Ajax, maar weer eens opgepakt door Christopher Noordveld, de doelman van Herenveen in zijn strafschopgebied. Het zou me niet verbazen als Herenveen nog kan stunten in de resterende 25 minuten. 1-1. Luc. We gaan het hebben over Boston. Maandag ontplofte daar bij de finish van de marathon twee bommen. Uh, There have been a lot of damage. There's a lot of blast effect from these types of explosions. So a lot of injury to the muscle, the skin, uh, the bones are broken. Those sorts of injuries. We have two patients that we have classified as critical right now. Op televisie en internet waren veel heftige beelden te zien. Bij de aanslagen kwamen drie mensen om het leven, 180 mensen raakten gewond. En na maandag begon de zoektocht naar de daders. En die lijkt vandaag zijn climax te hebben. What we're looking for right now. Is a suspect consider, consistent with the description of suspect number 2 the white capped individual, who was involved in Monday's uh, bombing of uh, the Boston Marathon. Er zijn twee verdachten. Eén daarvan is vandaag overleden na schotenwisselingen met de politie. Het zijn broers. Ze komen uit Tschenie. Titsenië hebben ze gewoond. En volgens hun oom wonen ze al een aantal jaar nu in Amerika. Nadat ze gevlucht waren voor de oorlog in Tschenie. They started as refugees. Refugees from war. These people do have association with me through blood. It's I was saying, this is barbarians. I'm associated with these bastards. De tweede verdachte is nog steeds niet gepakt. Er is ook nog steeds een klopjacht op hen gaande en bewoners van Boston wordt aangeraden binnen te blijven. Yes, zodra daar meer nieuws over is over die klopjacht, dan uh, melden we dat uiteraard onmiddellijk op Radio 1. Overigens um, hebben die jongens voor zover bekend is nooit in Tsjetsjenië gewoond. Mm. Zijn wel van Tschetschense afkomst. Uh, wonen nu alweer uh, waarschijnlijk sinds 2002 in Amerika en daarvoor in uh, Kyrgyzije en da Dagestan gewoond. Dus die Tsjetjense link nou ja, moet dan waarschijnlijk via hun ouders lopen. Uh, natuurlijk alles de hele dag op de televisie. Um, Christel, jij volgt het ook al de hele dag, je ja. hebt meegelopen met die uh, marathon in Boston. Klopt. Dat moet voor jou helemaal raar zijn om naar te kijken. Ja, heel raar. Zeker omdat je ook uh, herkent wat ze laten zien op tv, omdat je er zelf was. Ja. Uh, en omdat je... Nou ja, wat, ja, wat... wat herken je dan? Uh, nou, ze laten heel veel het finishgebied zien, dus, uh, dus dat zie je. En ik zag nu ook dat uh, waar deze jongens blijkbaar gewoond hebben, uh, vlak achter het hotel was waar wij uh, zaten, dus Ja. Dat dat je daar geslapen hebt, nou ja, voor zover ik kon slapen daarna, is dan toch wel, uh, wel vreemd. Is het nou voor jou, ik bedoel, iedereen zit natuurlijk, de hele wereld kijkt mee. Nou ja, de hele wereld, een groot gedeelte, iedereen zit in spanning. Wat, wat is er aan de hand, wie zijn het precies? Is het voor jou dan nou nog belangrijker dat je erachter komt, achter het hele verhaal? Um, nee, nou ja, dat is denk ik puur nieuwsgierigheid, dat ik wil weten wat, uh, wat er gebeurd is en waarom. Uh, maar ik denk met name dat het heel belangrijk is voor uh, zowel de organisatie van de Malton van Bossen... als uh, voor de organisatie van andere marathons om te weten waarom dit is gebeurd en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Hmm, ja. hoe, hoe hebben jullie het gevolgd, jongens? De hele dag een beetje? Ja, zeker. Wat, wat valt je op? Wat, wat vond je het meest opvallende? Want is natuurlijk, ja, Je kan live erbij zijn de hele dag. Ja, nou, waarbij bij als televisiemaker opvalt... is dat die Amerikanen dat wel echt goed kunnen. Hè, een beeld brengen dat Ongelooflijk. Het blijft echt Tja, dat het eigenlijk maar de hele, tijd herhaling de, zijn, de hele tijd zie je en het toch... hetzelfde en je blijft toch kijken. Je wilt ook bij ons op de redactie merken... is er nog nieuws, is er nog nieuws, ja. weet je wel. Het is maar, ja, maar hun, spannend. Hun fascinatie is denk ik... een, een internationale fascinatie... Dat, dat blijkbaar jongens zo snel kunnen omslaan. Er was niks aan de hand, het leek nou, het. En dat kun je ook aan alle he, online activiteiten... van de jongens nu nog steeds zien. Er was niet zoveel raars aan de hand. En in één keer is er iets gebeurd. En dat, daar draait die vraag het om. En dat maar, is het natuurlijk ja. ik vind wel... Kijk, zo, he, dat, ik vind, wat er gebeurd is. Hè? Maar zonder daar nu al te veel op, te, op door te variëren, vind ik het bijna op, uh, een, een, een opluchting dat het gaat om ja, twee doorgedraaide jongens. En niet om hele, hele terrorisme netwerken, toestanden. En we moeten weer jongen. een land aan gaan vallen of ja. zo. Ja, het zijn gewoon twee, twee doorgedraaide jongens. Christel, even naar, naar... Want er valt hier gewoon op dit moment nog niet zo heel veel meer over te zeggen. We, we blijven het volgen uh, zodra... Nou, ik zei het. net al. Als er nieuws is, hoor je dat. Even naar, naar jou toen. Um, jij was al... Klaar. Je was al geloof ik al ja, drie kwartier was je al binnen. Je had net je ja. medaille opgehaald. Ja, medaille, de, deken, tas. En ja. ik, uh, ik was mijn moeder aan het zoeken. En toen. Um, nou, ik stond uh, met mijn moeder uh, en nog wat andere loopmeisjes te oude horen. In de blok achter de finish. Ik zit nu te gebaren, maar dat, dat hoort niemand. <laughs> um, en toen hoorden we inderdaad knallen, maar ze waren ook met uh, vrachtwagens aan de gang. Dus ik denk, nou, weet je, gek Amerikaan zit een beetje herrie te maken. En een hoop gegil... En toen ging ik er eigenlijk vanuit dat er een of andere bekende Amerikaan aan het finishen was. En dat mensen helemaal gek werden. Hm. Uh, maar dat bleek dus uiteindelijk iets anders te zijn. En wat heb je gezien of gehoord? Um, nou, na het geheel begon dus uh, ja, het, het rennen van mensen. De vrijwilligers die het, het gebied allemaal ingingen. Je mocht het gebied ook niet meer in. In eerste instantie wilde ik nog naar de finish gaan kijken van, uh, van andere lopers. Maar daar kwamen we niet meer in. Uh, en het was ineens een, uh, ja, een chaos met uh, politiewagens, uh, brandweerwagens, ambulances... en ook van die uh, Unmarked cars die ze hebben, van die Ford Explorers. Die dan ineens, ik denk nou, als die rondrijden, dan is er echt iets aan de hand. Hm. Veel meer dan je normaal bij marathon Finish hebt. Uh, maar wat, waar het door kwam, dat, dat hoorden we pas later. Het gekke is dus, duurman dat het gebeurde. Wij zagen het ongeveer realtime overal, al close met video's. Maar je had eigenlijk nog niets gezien. Nee, want wij kregen ineens een smsje sms uit, uit Nederland... Uh, en uh, met de, Gaat het wel? Ik denk, Gaat het wel? Oh, het is een 19e marathon. Ik was heel geïrriteerd. Zie je nou te... En toen werden we gebeld. Uh, ja. dat er, dus, uh, ja, er zijn twee ontploffingen geweest. In eerste instantie denk ik van, ah, van die rookbommetjes of zo. En toen hoorde ik ook dat mensen legermaten kwijt waren. En dat er, uh, dat er doden waren. En die trillende vingers die je er net had. Waar kwam waar die dan van? Want je hebt dus eigenlijk van het moment en van de, ja, de verwoesting niet zoveel meegemaakt. Nou ja, uiteindelijk Zit dat door woest... de week daarna? Uh, ja, ik denk ook door de schok. Omdat je... Ik kreeg vrij snel daarna op, uh, op CNN... Uh, een Amerikaan liep me op zijn telefoon zien. Zien wat er, uh, wat er gebeurd was. En hoe het finishgebied eruit zag. En uh, toen zag ik dus ook... Hoe het, het stuk waar ik net doorheen gelopen ja. was... Ineens een ravage was. Ja, je ziet ook mensen met, met bloed op hun kleding. En uh, dat... Uh, dat was was heel erg schrikken. ook de emoties van mensen in het hotel, mensen die hun, uh, hun familie kwijt waren, die in de maaltijd aan het lopen waren en die in die lobby volledig in tranen elkaar in de armen vlogen. heel veel mensen zonder uh, batterijen op hun telefoon hè, aankomen en dan volgens niemand kunnen bellen, want het ja. netwerk ging ja, er uit. ja, maar het netwerk uit. lag er ook gewoon uit. Ja. Uh, het werd er gewoon meteen gesloopt. stress uitgelopen. ja. ja. Wel de en je, je bent ze gebleven in Boston ja. nog een paar dagen. waarom ben je niet meteen teruggegaan? Nou, we hadden een vlucht voor, uh, voor woensdagavond. Dus ik denk, ja, ja dan, uh, dan gaan we dan maar. Maar dus dat lijken me hele rare dagen daar. Was ook heel raar. Maar ik moet zeggen dat ik op dat moment ook vrij emotieloos en, en doof eigenlijk was. Dat het, uh, je zit maar een beetje. Wat heb je gedaan? Nou, ik heb eerst, heb ik dus uh, direct daarna alleen maar tv zitten kijken en op de bank gezeten. Ik had niet eens gedoucht, dus ik moet echt gestonken hebben. Dat zou <laughs> je niet weten. En uh, de dag daarna zijn we naar. Uh, Harvard gegaan. Want dat was dan dat stuk daar. Uh, daar kon je dan wel naartoe. Dat zat niet in lockdown. Um, Want in het begin mocht je niet eens je hotel uit. Klopt. Ja, klopt. Hoe ja. lang heb je binnen gezeten? Uh, gewoon de dag van de marathon zelf. Ja. En um, de ochtend daarna mochten we dus wel. Ja, gebieden als Harvard en dergelijke. waar er geen groepen waren. Dat, dat kon dan wel. Um, in de metro's ook heel veel politie en uh, militairen. En hoe was de sfeer daar verder? Wat... Heel gelaten. Um, ik moet zeggen dat het wel ontzettende saamhorigheid was. Mensen die. Uh, die ja, maar samen... dat, dat, dat lees je dan. Dan denk ik altijd, ja. Dat ja, maar zo was het ook. niet zoveel bij voorstellen. Nee, dat was ook. Gaat iedereen met elkaar praten? Of... Ja, ja, ik heb uh, in de lobby van het hotel. We zaten meer lopers. Uh, we hebben nog ja, veel met elkaar zitten praten. Dat was wel heel, uh, heel fijn. En ook uh, op straat. Je herkent elkaar aan het marathonshirt dat je dan toch draagt. En, dat uh, heb je aangehouden ook? Nou, in eerste instantie heb ik die medaille en, uh, en de kleding in de kast geflikkerd. Ik denk, hier wil ik gewoon even, ik kan er ja. niet meer kijken. Uh, en toen zei ze van, ja, juist uit respect voor, doe dan maar die kleuren aan. En dan herken je elkaar als lopers en uh, dat trekt ook naar elkaar toe. dan ook, neem ik aan. Mensen boos. Uh, ja, vooral die Amerikanen waren heel erg boos. Uh, over wat er gebeurd was. Je kijkt er een beetje bij uh, alsof, alsof je was, Nee, ik was vooral heel erg verdrietig. En uh, qua boosheid, ja, deze jongens hebben het natuurlijk gedaan omdat ze een emotie op wilden wekken. En ik denk, ja, dat gun ik ze dan ook weer niet. Maar die, uh, je, je hebt weinig bange Amerikanen gezien, alleen maar boze. Heel boos, ja. ja. Dat echt, is dat heel boos. Verwonderd. En heel erg verdrietig ook. Verbaasde je dat je? Of? Nee, want ik heb natuurlijk wel met 9-11 gezien hoe daarop gereageerd werd. Dus het, het is wel een beetje ah. ja, de aard van het volk, heb ik het idee. Heb je er nu nog iets, behalve dat trillende handje? <laughs> heb je er nog... Ja, nachtmerries. Maar ja? dat wordt wel minder. Dus dat is, je had het echt nachtmerries? Ja. Wat droom je dat? Uh, nee, ik hoor. Weer, inderdaad weer het gegil en het, uh, het lawaai. je ziet die, ja, toch elke keer weer het, het bloed op mensen en... Uh, Terwijl je dat eigenlijk van de tv hebt gezien. Ja, ook ja. in de lobby natuurlijk. Mensen ja, die onder daar. bloed binnenkwamen. Ja. Maar ja. goed, het gaat wel goed met je, of niet? Prima. <laughs> Mooi. <laughs> goed dat je bent er in ieder geval. Inmiddels is het half tien, dus gaan wij naar het nieuws. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal met Dick de Hark. Italië heeft na vier stemrondes in het parlement nog geen nieuwe president. Prodi, de kandidaat van Centrum Links, kwam vanmiddag ruim 100 stemmen tekort om tot de opvolger van Napolitano te worden verkozen. Morgen is er een vijfde ronde. Na Moody's heeft nu ook kredietbeoordelaar Fitch de kredietwaardigheid van Groot-Brittannië verlaagd. Reden voor die verlaging is volgens Fitch de zwakke economische groei die de Britse regering dwarsboomt om het begrotingstekort terug te dringen. In een verdachte brief die vanochtend is gevonden in de ambtswoning... van de Duitse president Joachim Gauk zat geen springstof. Bij het scannen van de brief vanochtend dachten beveiligers... dat er een verdachte stof in zat. Vervolgens werd de brief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. En de doodgeschoten verdachte van de bomaanslagen in Boston... zat onlangs nog in Rusland. Hebben anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering gezegd... tegen persbureau AP. In filmpjes op zijn YouTube-pagina zou hij zich hebben uitgesproken... voor de oprichting van een onafhankelijke islamitische staat in Tsjetsjenië. Van zijn jongere broer Djokhar, die nog wordt gezocht op dit moment... zijn geen politieke uitlatingen bekend. En dat waren de hoofdpunten. Naar BNN op Radio 1, zoals iedere vrijdag, zetten we een punt achter de week. Deze week doe ik dat met politiek commentator Sievert van Lienden, advocaten en marathonloopster Christel Jaarsma en Jakhals Erik Dijkstra. Je kan meekijken via de webcam als je dat wil, radio1.nl en twitter mee met hashtag BNN Today. Snel even naar Ragnar Niemeyer. Oh, het leek even heel spannend. Ja, het is spannend. Het is ook mooi met die 1-1 stand op het bord bij Ajax. Veen om te kijken naar de blik op de bank bij Ajax van trainer Frank de Boer. Richting de klok. Toch een beetje nerveus. en Van Basten heeft aan de andere kant de oud van Ajax. Nu van Veen, nog geen tel op zijn billen gezeten. Omdat hij steeds loopt te coachen. Steeds met zijn ploeg bezig is. En die ploeg heeft balbezit op de helft van Ajax. Aan de rechterkant de pannenkoek van Welleer. Zou wel eens revanche kunnen gaan halen voor die slechte periode. toen. En de manier waarop hij toen is neergezet. Maar dan zal er eigenlijk nog eentje bij moeten voor Heerenveen. Het publiek begint ook te fluiten. De aanhang van Ajax. Lange bal van zomer in de as van het veld. Opgevangen door Moisander. Met de borst teruggelegd naar de Ajax-doelman Sillessen. Moisander bij een spaarzaam moment van Ajax. Een vrije trap vanaf de linkerkant van Eriksen. Toen raakte Moisander de bal dicht bij de goal van Noordveld. Keihard op de paal. Het verlengen eigenlijk van de bal. De kopbal van Moisander bijna treft zeker voor een Ajax dat te langzaam speelt. Te weinig verrassens in huis heeft. Het besluiteloos is of besluiteloos is. En nu wel Babel met vrijheid aan de rechtervleugel. Puntstraf op gebied. De Kaas met Eriksen. Hier zit muziek in. Voorzet naar Sim de Jong. Daar is hij dan weer een keer. Maar weggetrapt die bal door Van Aanholt. En zo komt de Veen voor even uit de problemen. Maar ik denk dat het helftal van Van Basten echt gelooft in een stunt dat dat vanavond mogelijk is. En dat zou de competitie toch een heel ander aanzien geven met nog drie duels te gaan. Ajax is voorspelbaar, niet geconcentreerd. En dit is waar de boer voor gewaarschuwd heeft. Dit is waar hij bang voor was. Nonchalance en uh, ja, een wedstrijd zoals deze. Een minuut of dertien nog te gaan in Amsterdam. 1-1 Ajax. BNN Today. Spanning. Zet een punt. Achter de week. Leuk? Ja. Hallo Luc. Hallo Luc. Wat een plaatje doen, jullie Winfried. Winfriet. Winfried. Hallo, ja, ja, Hallo winsfried. Winsfried. De naam Goedenavond, dames en heren. Nou, mochten mensen het niet uh, helemaal meegekregen hebben, ik ben hier om plaatje te draaien. En, uh, en ongeveer half uur geleden heb ik mijn liefde al uh, betuigd voor de nieuwe release van Def Punk. En dat is dat uh, Franse duo met die helmen. En die hebben al heel veel hits gemaakt. En ze hebben nu een plaat uitgebracht. De grootste hype op aarde gecreëerd, uh, althans in de muziekwereld van de afgelopen maanden. Um, Overigens doen ze dat, dat is wel leuk om te weten... doen ze dat voor een groot deel helemaal zelf. Ze zijn echt twee jongens die bedenken al die, uh, die hype-plannetjes... en hier lekken en daar een spotje hier en daar. Doen ze allemaal zelf. Uh, vanaf daar kwamen we net bij Pharrell Williams langs. Die heeft uh, de maand van zijn leven zo'n beetje al twee hits achter elkaar. En nu dus uh, dit plaatje. En nu komen we even bij Naal Rogers En dat is uh, voor heel veel mensen een hele bekende. Maar voor heel veel andere mensen weer iemand. Wie was dat ook weer? Dat is die man van Chic. Dat is die gitarist die ook in dat nummer hoort. Het is dat funky disco gitaarrifje wat erin zit. Mm -hmm. En uh, die Naal Rogers, dat is een bijzonder verhaal. Want ik noemde net even de Lance Armstrong van uh, de muziekwereld op dit moment. Deze man werd enkele jaren geleden uh, geconstateerd... dat hij ernstige vorm van uh, prostaatkanker had. Uh, iedereen had eigenlijk rekening mee gehouden... dat dit wellicht het einde van de leg legende Naal Rogers was. En toen is hij in een soort, net zoals Lance Armstrong dat ook deed... in een soort power-modus geschoten. Eindeloos gaan spelen, toeren, alle samenwerkingsverbanden aangegaan... die hij kon vinden, waaronder dus ook met Daft Punk... maar ook met een heleboel andere hedendaagse artiesten. Want hij dacht, ik moet het nu pakken. Hij heeft daar ook een hele blog over geschreven... wat echt heel aangrijpend is. Dat kun je vast wel even zo meteen op Twitter... at BNN Today vinden. Het is Planet C, heet dat. En daar vertelt hij dus zijn verhaal in de strijd, over de strijd tegen kanker. Um, volgens mij is hij nu bijna helemaal genezen. weet je natuurlijk uh, in dit geval nooit. En hij heeft de tijd van zijn leven. En het is echt een tip om even die blog te lezen. Ja. En dan kunnen we ook gelijk even... Zat er nou iemand te gapen hier? Nee, nee, nee. nee <laughs> dat is hier. Stop Die zat er te gapen. Stoot tegen de microfoon aan. Oké, okay, dan is het goed. <laughs> nee, maar dan kunnen we ook nog even um, uh, chic uh, um, draaien. Want die waren op Noordse Jazz vorig jaar ook. En toen eigenlijk met dat verhaal ging ik anders weer anders naar die platen luisteren. En naar die man ook kijken. En het is toch echt wel een held. Dit is dan uh, Le Friek. Dat was dus uh, Chicle Frik Freak. En uh, dat gitaartje, dat herken je dus ook uh, heel erg van uh, Get Lucky. Ja. Um, Spreekpunt is bijna voorbij, maar ik heb er straks misschien nog eentje. Ja? Ja, Oké okay, dan. Luc, de laatste punten van deze week. Yes, Marks. we beginnen met het interview van deze week. Willem-Alexander en Maxima werden geïnterviewd door Marielle Tweebeke en Rick Niemann. In een vraag... Ik vond het een goed interview. Yeah. Oké, okay, dat is prima. Maar je was net ook al heel lang aan het woord... dus ik wil even iemand anders het woord geven. En, uh, uh, ik denk dat heel veel mensen het goed interviewden. Okay, ja. vonden. Dat bleek ook uit hun reacties. De ontspannen houding waarmee ze over alle... Oh, uh, oh. Over alle <laughs> onderwerpen spraken. De betrokkenheid die ze liet te zien met ons land en onze inwoners... die was enorm. Ja. Willemijn. <laughs> goed. Ja. Uh, Siebert, wat van jij? Ja, ik het vond het interview. een leuk, uh, leuk interview. Warm, open en uh, heel duidelijk wat hij nou eigenlijk met het koningschap uh, wil. Had ik dus echt niet van jou verwacht. Warm, open. Hoezo niet? Nou ja, dat. Uh, nee. Ik, ik, ik wist niet dat je zo'n. Je... Ongemakkelijk dit. dit. Dat je, dat je zo kon doen. Hey, zo ik zat woensdag nog bij. zo. Nee. Ja, nee, weet ik. Ik zat er woensdag ook bij. Daar was ik ook verbaasd over. Ik had, er, ik, ik had je kritischer verwacht. Oh, nee. Nou, ja. En dat vind ik niet wel dus... leuk, juist een keer dat je dat. Uh... Ik heb uh, Nick en Simon gekeken. Je hebt Nick en Simon gekeken? Uh, serieus? Ja. Ik, het, ik zag ook Twitter. Uh, dan nee, de stream. Ik keek af en toe wel hoor. Maar ik vond het doodsaai. Maar goed, het, het maar is een soort ritueel wat gezien, we moeten, dus... moeten ondergaan. Nee, ik heb heen en weer gekeken. Interactief. Okay. Ik was van Alexander met name. vond ik met afstand zijn. Zijn leukste TV-optreden. Ja. Ik vond hem eigenlijk best wel warm. Ik vond hem ook wel wat. Uh, uh, ik vond hem ook wel realistisch eigenlijk. Ook over dat, dat uh, ceremoniële koningschap. Als hij zegt: van Ja, als, als, als dat een wens is van de Tweede Kamer, dan teken ik dat gewoon. En dat vond ik eigenlijk. In het verleden was hij wel een beetje nukkig. En stond hij een beetje boven de partijen, weet je wel. Een beetje arroganter was hij eigenlijk vroeger. En dat voelde ik nu eigenlijk helemaal. Reëel was hij. niet. Ja, ja, dat voelde ik eigenlijk wel oké. Okay. Wat ook wel mooi is over, over die kersttoespraak, daar voelde je al een beetje van ja, moeder, die kijkt nog. Ik moet... Ik houd nog even. Ik ga, alle vernieuwing, die, die houdt ja. hij nog even onder de pet. Maar je voelt dat het eraan komt, dat deed hij heel handig. Heb jij gekeken, Christophe? Ik heb het teruggekeken, want ik zat op dat moment in het vliegtuig. Ja, en? Maar uh, ik denk dat uh, Wim Alex mediatraining heeft gehad in de tussentijd, want hij was best, uh, best leuk. Ja. Ja, nou, eigenlijk, ik ik vond dat eigenlijk ja Ik vond het ook wel leuk hoor, maar ik vond dat hij voor iemand die al zo lang in de media is toch wel echt wel een houterige spreker is. Uh... Ja, zit, dat voel ik ook. Zit in, hier he? Er staan echt een miljoen zomergeveren en ja. dan ja. denk ik, kom op man, weet ja, je wel Hup, een beetje raccantoon. Ja precies, Bereid het even een beetje voor en zo. Ja. En wat ik nog, maar dat is misschien een beetje een vakkundige afwijking dat ik daarop let, maar ik denk Erik, dat moet je ook al gehad hebben. Er zaten heel veel montages in en dat gebeurt natuurlijk. Ja, en het gedaan. Maar het rare is een beetje dat je ze zo goed zag, waardoor ja. heel veel mensen er ook over gingen praten. Daar zijn toch echt wel technieken voor om dat te of was het zo ernstig? Dat er zoveel in gehakt moest worden, dat niet netjes opgelost. Dat is echt Maar ik had ook als tv maken. ik vond er ook een lelijke setting eigenlijk. Kan daar niet iets meer werk van worden gemaakt, weet je wel? Vier stoelen neergezet, paar cameraatjes erop. Dat kan er wel iets meer schuw allemaal gebruiken, mensen. Dat kan Hoe zou jij doen dan? is een crisis, Erik. Nee, maar dat vind ik, ik, ik zo'n verdomde. Zo uh, jammer land, allemaal. Ja, door het, het landgoed. Ik onderaan. had gewoon dat het in de decor van Etienne Boulevard zou zijn. Van ja. zo'n deskje. Ik had wel de indruk trouwens dat, dat Rick Niemand er vooral voor de show bezig was. Marielle was steeds kritisch, nou, kritisch, kritisch, kritisch. Hé, maar mag ik nog even vragen? Wat voor jurk ga je uittrekken? Ja. ja, dankjewel, Rick. Alexander bloeide op elke keer als zijn vraag En allemaal even de Lucky TV van gisteren. Was het gisteren? Ja, gisteren en oh, vandaag. Man, de meeste werden We zetten er een punt achter. Yo. Justin Bieber was deze week in Nederland, gaan we over praten? Hij gaf een optreden. Dat, dat, ja, dat, dat was ja awesome. Al vroeg stonden meisjes, beliebers en ook jongens, boy beliebers, te wachten om een glimp van hun idool op te vangen. Als je hem nu ziet, heb je, kan je hem twee keer zien. Hallo, als je hem nu ziet, kan je hem persoonlijk zo van dichtbij aanraken. Dezelfde zuurstof inademen, maar dat wil iedereen toch? Natuurlijk. <laughs> <laughs> is echt heel veel hormonen in ja, seconden. Dat is seconden. Wat is dat een jongetje? Nee, ja, nee, ja, nee dat, was een, uh, uh, dat was gewoon een believer. Uh, Justin die uh, zelf deed een uh, dagje. Een, een dagje. Uh, hij ging namelijk naar het Anne-Frank-huis in Amsterdam. Daar schreef hij in het gastenboek... Anne was een fantastisch meisje. Ik hoop dat ze een belieber was geweest. En daar kwam ontzettend veel ophef over. Ook internationaal. Stuart, wat vond jij? Nou ja, het is natuurlijk een kind uh, in feite die een beetje zijn puberteit heeft overgeslagen. Iemand die gewoon geen optredens meer doet... omdat hij achter de Playstation zit en zijn beveiligers de deur uitstuurt. Ja, goed. Kan gebeuren dan, toch? <lacht> Een ik, ik, hoorde, ik hoorde een, uh, ik geloof, ik weet niet precies wie het was, een hoogleraar op de radio. En die zei, ja, dat gezeur over Anne Frank. Hij laat zien dat Anne Frank van ons allemaal is. En dat heeft hij misschien niet zo bedoeld. Maar waar maken we ons allemaal het druk Het Anne Frank over? Huis was er ook helemaal achteraf. Die wilde nog duidelijk maken. Ja, hij ja niet nou, knijp in een handje, natuurlijk. Ja, dus en de, de, de, de, komt bij al die beliebers weten nu wie ja, Anne Frank precies, is. precies, dat dus zei hij al Prima. Ook. Ja. Een hele domme tweet van een hele domme jongen. Maar we weten nu wel zeker dat hij ook daadwerkelijk zelf tweet. He? Dat er niet in een van die bureau is. Nee, ja, maar hij schreef het uh, gastenboek hij is, ja. oh, ik dacht hij niet getwitterd had. Nee, uh, nee, hij dat schreef het in het gasboek, ja. Ja. maar ja, hij, tweet, ween, -e hij tweet wel echt zelf, hoor. want hij tweet namelijk wel echt hele domme dingen. Je je je is, ja. Ja. En, en, wat hij namelijk doet, mag ik -e even een angstig, uh, althans vind ik een angstig beeld... dat zich opdoemt in mijn omgeving, is dat uh, Justin Bieber wordt ouder. En uh, hij heeft natuurlijk heel veel fans. Maar in mijn omgeving op Instagram en Facebook beginnen steeds me meer mensen hem te liken. Want hij begint er goed uit te zien. Hij heeft uh, een soort uh, fit lijf. En begint hij foto's van te... Dit vind ik dus echt heel beangstigend. Dat Justin Bieber mijn omgeving, Justin Bieber, leuk en lekker gaat vinden. Serieus, het begint nu al. Punt. bij, Lijber. Ik weet niet waar ik naar zit te kijken. in De tweede helft van Ajax, Herenveen 1-1. Nog een kleine anderhalve minuut. Het aantal gele kaarten is flink opgelopen. Elkanassi, nu betrokken bij een ruzie. Die uh, plaatsvindt een meter of vijf buiten het uh, strafschopgebied van Herenveen. Ajax mag daar een vrije trap gaan nemen. En dat biedt dan de kans om alsnog de overwinning te pakken. Hoessen staat klaar om nog in te gaan vallen. Dat gaat hij doen voor Victor Fischer. We zagen eerder bij Ajax al nieuwe mensen in de voorhoede. Boerrichter en Babel en Nassi op een uitbraak van Heerenveen. Ik zeg het maar even kort, maar het was dé kans voor Heerenveen. Een uitgespeelde om de overwinning te pakken. Na een combinatie met Van den Berg. Maar Silles redde Ajax daar op een fenomenale wijze. Aanval van dichtbij... Van dichtbij geschoten. Maar op de doelman. Daar is de vrijtrap van Boerichter. Van Ajax in de muur nog een keer. Een halve meter naast. En zo blijft het 1-1. En krijgt de competitie toch een heel klein beetje een ander aanzien. Het verschil tussen Ajax en Vitesse, als dat morgen wint in de Kuip. Zou nog maar drie punten kunnen worden. Ja, de hoekschop van Ajax met Eriksen. De kopbal van Boerichter bijna. En dan Herenveen aan de rechterkant van het veld. Met Gouwe Leeuw kan niet bij de bal. Blind pakt hem op de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Herenveen. Hoeser komt vervolgens naast. En uh, ja, ook die Gouwe Leeuw had nog een keer een uitbraak met Herenveen. Samen met uh, de topscorer, met Finn Bogasson. Dat had Herenveen veel beter moeten uitspelen. Herenveen heeft de kans gehad. Om Ajax vanavond een nederlaag toe te brengen, de competitie onverwacht weer heel spannend te maken. En Marco van Basten van het pannenkoeksyndroom af, uh, af te helpen. Vier minuten extra tijd maar liefst. En invallers bij Herenveen althans eentje Mark Oet. Bezorgde met een paar doelpunten deze week of vorige week Herenveen met de tweede helft als de landstitel. De topscorer gaat er vanaf, Finn Bobas de man. Van de gelijkmaker, maar met die 4 minuten extra tijd... die echt nog bijna volledig moeten worden afgewerkt in Amsterdam... kan het nog altijd voor Ajax, geloof ik, er al een tijdje niet meer in. Te voorspelbaar, te weinig overtuigend. Geen verrassing in het spel, plichtmatig, kortom niet goed. En de trap van Finn Gasson, richting of, van uh, doelman Nordveld Naar voren toe bij Herenveen ook nog een overtreding gezien... bij uh, de middencirkel in de buurt op de Ajax-helft. Daar is Joey van der Berg naar de grond toe gegaan. En Heerenveen mag daar via Gouwenleeuw dan nog een keer een trap gaan nemen. Heeft het nu gedaan. Van der Berg. Ja, de bal is te hard van Gouwenleeuw. En Van der Berg met de handen in het gezicht realiseert zich dat als die bal goed was geweest... hij zo op stilles had afgekund. Zoals Heerenveen dat een aantal keren heeft kunnen doen dus. En het had moeten scoren. Het had twee keer moeten scoren. Moisander, de man van uh, de kopbal op de paal. Ook dat moet even gezegd. Babel voor Ajax, linkerkant van het veld. Babel zoekt het uh, duel op met Van Anholt. Die heeft dan geel. En uh, ja, zegt ik speel de bal. Dat uh, is de scheidsrechter niet helemaal met hem eens. Babel blijft liggen en denkt, ja, als jij er nog eentje krijgt, vriend. Dan heb je twee keer geel en dus rood uh, te pakken. Maar dat blijft uh, volgens mij bespaard aan uh, Pele Van Anholt, Hoewel... Hij dicht in de buurt was. De vrije trap wel degelijk voor Ajax. Met Eriksen achter de bal. Ook van hem te weinig gezien. Zo is het nou eenmaal. En de bal ligt een meter of vijf buiten het strafschroepgebied. Linkerkant van het veld wordt ingedraaid. Zal meteen door Eriksen met rechts laag. Babel laten lopen. En dan bijna Hoesen. Een corner nog voor Ajax in ons in minuut 93. Eriksen staat daar aan de goede kant van het Veld. De arena gaat er nog een keertje achter staan. Opgewarmd door Danny de Munk voor de wedstrijd. Vuurwerk dat je je afvraagt. Een rookverbod heeft dat wel zin. De bal bij de 5 meterlijn weggehaald bij Herenveen. Blind pakt op. Nu is er eindelijk druk. Serieuze druk van Ajax. Dat weet dat het moet winnen voor eigen publiek. Dat won in Eindhoven vorige week. Maar dat het nu niet kan brengen tegen Herenveen. En dan is die landstitel nog niet helemaal binnen. Zeker niet. Noordveld met een merkwaardige trap. Die bal gaat bijna aan de rechterkant van het veld over de zijlijn. Dat gaat hij in tweede instantie inmiddels na precies 93 van de 94 minuten alsnog omdat Eriksen de bal nu kan controleren van Arnold, gooit hem in Manicek op het middenveld. El Ganassi, aangetikt door Blind. En Herenveen krijgt de hoogte van de middenlijn een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Daar Nassi gaat staan. Komt er nog zo'n moment van de Vriezen voor de ploeg van Van Basten. Nog altijd voor zijn dugout. Of is de koek wel op voor Herenveen? Er zijn momenten genoeg geweest om deze wedstrijd te winnen. Om in ieder geval op 2-1 voor te komen. De vrije trap gaat naar de linkerkant van het veld. Daar is Van La Parra maar een overtreding gezien. Voorin bij Herenveen. Door gouden Die mee naar voren was gegaan. En dus. krijgt Ajax de trap van Kusenbujuk. Daar is de doelman. Silles. Hoeveel tellen is het nog tot aan het einde? Een tell of tien. van Herenveen. Nee, kan niet weg. Aan de rechterkant van het veld. Het is in de middencirkel. Nu Herenveen dat met clumps wil controleren. De jong is de bal kwijt. In de laatste tellen van de wedstrijd. Kan Herenveen drie tegen drie uitbreken. Maar dat wordt dan goed opgelost. Een meter of tien over de middenlijn. Herenveen wil weg. Maar. Al de wereld ertussen. Dan moet Kruiswijk aan de bak als Ajax nog een keer komt met Boerichter. En de hoekschop wordt die nog toegekend door Guusse Buur. Het is het laatste wapenfeit vermoedelijk. Nee, het is een ingooi voor Ajax. Die mag nog worden genomen door Boerichter. 5, 6 meter bij de cornervlag vandaan. Erikse en dan alsnog de corner via Kums als we toch al 94 minuten en 30 seconden bezig zijn, zoals gezegd. Als Ajax maar een puntje pakt en Vitesse pakte bijvoorbeeld drie in Rotterdam, dan wordt het verschil echt maar drie punten. Daar is de trap weggehaald door Kruiswijk en Herenveen pakt een punt en Ajax krijgt toch als koploper een heel licht fluitconcert. Irritatie op het gezicht van de boer die nu zijn collega voormalig collega International loopt Marco van Basto op zoek. Een vriendschappelijke handdruk tussen de trainers. Maar Ajax heeft het niet kunnen brengen. Dat is vanavond vaak genoeg gezegd. 1-1 tegen Heerenveen. Dat is, zo, dat is ook eigenlijk niet zo heel erg gek. Want uh, de ontknoping van de Eredivisie komt steeds dichterbij. En trainer, de Boer van Ajax, ja, die gaf een persconferentie. En, ja, die, die, die, die maakt ze ook wel wat zorgen. Goeie. Goedemiddag, dames en heren. Okay. Het is nu uh, nog twee. Dat is uh, Van der Laan, die komt zo meteen, daar gaan we zo meteen over praten. En we hebben het over Ajax. Goedemiddag. Ja. Ik denk dat we vorige week zondag een uh, belangrijke stap hebben gezet. Maar er zijn nog twaalf punten te delen. Oh, jongens, nee. Uh -huh. Ik tegen wie we... <lacht> ...nog moeten allemaal. Dat <lacht> zijn, in ieder geval drie clubs die uh, best wel in de winning moeten uh, zitten. Ja. Met het is echt vrijdag, hè, jongens. <laughs> jongens, jongens, jongens. Ja, het is, uh, nou ja, het lijkt dus weer spannend te worden nu ineens. Hoe gaat dit aflopen, denk je, Erik? Ja, nou ja, een Nederlands competitie, hè. Spannend de competitie ja, voor Europa, dood, jongens. Dood, dood. Overal is dat beslist. En wij hebben nog steeds hartstikke spannend. En dan denk je net dat alles beslist is. En dan, en dan nee. toch. Nee, nee, Mooi. nee, Mooi. Nee, nee. Maar dus nu, dus schets even. Ja, want wat uh, schets hebben we? Even, want, uh, morgen nog AZ-PSV, zondag Feyenoord-Vitesse. Als PSV wint en als Vitesse wint, dan kan het nog spannend worden. Anders niet. Nou, vooral Vitesse. Hè? Als Vitesse wint, dan, uh, dan, dan scheelt het dus drie punten. Nou, dat is ja. echt super spannend dan. Vind ja. ik. Gaat je Hoor moet niet mij aankijken. Mij <laughs> aan. Nee, ja, <laughs> ja, ik kijk ook niet aan, Chantal, nee, Ja, We worden hopelijk Sorry, sorry van, Christophe. Mooi. Punt. Het is spannend. Ja, zeker. Nou, nog meer Koningshuis voor Winfried. En deze week was er aardig wat nieuws. Zo gaf burgemeester Van der Laan, die hoorde hem net al even, van Amsterdam is hij. Hij gaf een persconferentie. Goedemorgen. Goedemiddag, dames ja. en heren. Het is nu uh, nog twee weken en dan uh, is de grote dag. Hij komt wel heel snel dichterbij. Wij zijn aan de slag met, ik denk wel duizenden mensen. <middels> uh, <middels> mensen. Om hem zo goed mogelijk voor te bereiden. dat betekent... Herkent u het al? Uh, <middels> ervoor te zorgen dat hij feestelijk wordt, dat hij open wordt. Dat alles daar ongestoord... Zich kan afspelen en dat het een veilige dag is. Ja. En verder zult u daar geen oranje Doe ballonnen de zien. De want die hebben dit weekend nadat nou, ons gebleken was dat wij wel dachten dat ze milieuvriendelijk was. maar dat ze toch niet goed waren voor de eenden. hebben die alles geschrapt. Wat er komt. Ja, ja Wiffri had gelijk. Ik ga het steeds leuker vinden. Ja, het een liedje. Het, het werkt dus, ja. ja die 150.000 ballonnen die zijn geskipt. terwijl ze toch uh, biologisch afbreekbaar waren. Er zaten geen touwtjes aan. Jammer, Erik. Ik zie een klein traintje in je ogen opbellen. Ja, ik, ik, ik vind dat heel de feest. Dat gaan we eigenlijk steeds meer tegenstaan. We het hier over. Weet je, ook dat, dat, dat benepelen, Dat het is crisis en er moet minder. En dan mogen er nu geen ballonnen om, omdat ze niet biologisch afbreekbaar zijn. Nee, maar ze komen ja, bij... Nee, wacht even, jongens. Want oh, de, de, de, de, de, is overigens echt een protest. Ben, van, ze komen namelijk in, uh, in, het, het, het, in het systeem van de eend. Ja. Hoe noem je dat? In het slokdarmpje. En dat is niet leuk. Ik vind, nee. het, ook echt, ik vind het wel een goede beslissing, Eric Dijkstra. Om nou 150.000 ballonnen op te laten. Alleen maar omdat, omdat, omdat wij dat nou zo leuk vinden. Het is gewoon echt Gewoon echt slecht. Slecht voor het milieu. Oh my god luk. Nou, nee, ja, nee, ja. ja nee, maar het is gewoon erg ja, voor niet emotioneel worden. Nee, maar ik vind het gewoon echt een raad inschoten. Ja, je gaat niet 150.000 ballonnen luchten laten. Geef me een slokje water. Denk apart. Ja. Kom jongen. Vind ik ja, kom. En, ja, uh, en weet ik al nou de enige die vindt? Ja. Dus we krijgen een nieuwe codering, maar dan mag je ballonnen opgeladen. Ja, van 2 voor miljoen. Nee, van ballonnen sowieso iets ouderwets wet moet opgeladen. dat is een beetje leuks punt. Het is oude wet. Ja, in zo jaren 70, oh we gaan ballonnen opblazen. En dan en Ja, nee, maar ja, ik het gaat niet door hè. En de weigeraar, ja, waar hebben we het over? En de weigeraars dan die moeten op 30. Oh, die moet op 30 april achterin zitten, 16 Tweede Kamerleden die niet uh, de eten uh, willen afleggen. Ja, Die worden zelfs nog achter of de, uh, de burgergenodigde uh, geplaatst. Uh, en nou ja, op zich uh, is dat wel protocol, uh, protocolair wel mooi opgelost. Iedereen zit op alfabet, maar degene die geen zin ja. hebben om een uh, eten of belofte, uh, gelofte af te leggen. Maar welkomen dagen die gaan gewoon achter de pilaartjes. Maar is pilaartjes. dat niet een hele Maar waarom, het het waarom, je, waarom ga je als je eerst niet precies, eet Precies, maar dit is wel een mooie... Je gaat ook heel hele deel om namelijk niet te willen tekenen. Maar wel een beetje daar in zo Zo kinderachtig is dat. Ja. Zijn we nu allemaal door elkaar gaan schreeuwen. Leuk van binnen de nog. Christel, advocaten. Wat, wat zeg jij er... ja, die nou? Die was niet op het moment dat ze allemaal door elkaar heen gingen. Nee, daarom. ik wacht even tot het stil is. Dan zeg ik, wat is jouw uh, doorvrochte mening hierover? Over die weigeraars achterin. Ja, nee, ik snap wel waarom ze het doen, op zich. Maar moeten ze achterin worden gezet? Achter die pilaar? Nou, ik weet niet hoe het daar achterin uitziet. Of het echt ja, een straalpje is, is of zo. Pilaar of uh, nat Dat vind Ik wel een beetje ver gaan. Misschien achter de rest, maar helemaal achterin. Nee, goed. Wat hebben we over, Luuk? We hebben alleen Boston eigenlijk nog over, geloof ik. Er is nog geen nieuws, geloof ik. Helemen, nou, dat jij eigenlijk. Nou, lekker kort. Mag ik, mag ik, die, die oom, hebben jullie die allemaal gezien? Ja, gehoord, die, oom, die, hoe die woeste die, oom. Ja, die is zo ja. woest, maar ook, hij is woest en hij overschreeuwt. Een traan of zo, of echte emotie over... En hij, mm. uh, hij ge, ge, ge, geeft ook iets aan. Ik weet niet of de Amerikanen daar al boos over zijn geworden. Maar hij zei van, ja, hoe komt het dat zo'n jongen zoiets doet? En dan roept hij, even heel kort in een bijzin, zegt hij... Ja, als, als dit soort jongens nooit een plek, nooit een werk of iets dergelijks krijgen. En dan geeft hij dus een soort van oorzaak voor die om, om, mogelijke omkeer van die jongens. Want ze kansloos zijn in de Amerikaanse samenleving of iets dergelijks vind ik opmerkelijk. Ja, maar wat ik wel ook raar vond, want ik heb die Twitter-timeline van die jongen... die je nu nog uh, uh, uh, uh, uh, rondloopt gelezen. En daarin staat ook dat hij... hij was uh, lifeguard. En nou, daar was hij heel trots op dat hij mensen kon mm. levens kon redden. Een paar jaar geleden was dat uh, eigenlijk nog. Dus het was, en, en het was net een vriend van hem hier op ja, Hij zat op, op een Sommale vrij jongen. redelijke middelbare school. dus je had niet, ik had, Als ik dat zo lees... heb je niet het idee dat het nou zo'n enorme kansloze jongen is. Overigens is het de vader uh, van de twee verdachten. Die heeft zijn verhaal gedaan bij ABC Nieuws. Die en... zag je net. Die zag je net, ja. ja. Net. En die zei, die zei net... Um, volgens hem hebben ze kinderen niets met de aanslag te maken. En hij zegt van ja, ik denk dat ze erin zijn geluisterd. En hij waarschuwde ook uh, dat als de politie ook nog de jongste zoon zou doden... dan zou de hel losbreken. Nou ja, we hebben het een beetje in hetzelfde. We met de jihadstrijders. Dat zijn nog ook uh, eenvoudige jongens die ook geronseld worden... en even ja. de een op de andere dag helemaal opslaan. Je ziet het wel net zoiets. Nou, we moeten ook niet vergeten, het zijn toch verdachten nog... Jazeker. Ja, dingetje. Ja, nee, dat is wel waar. Goed, meer nieuws natuurlijk uh, als dat er is vanuit Boston. Dan hoor je dat hier op Radio 1 uiteraard. Heren en dames, ik dank jullie al hartelijk. Christel Jaars, maar dankjewel. Goed dat je er was met je verhaal over de Boston Marathon. Jakals Erik Dijstra, dank. Siewert van Linden, onze politieke commentator, Dankjewel. En, uh, en ik zeg uh, get lucky man to the nog ride. maar eens een keer. Luister hem straks nog eens, want je had de zomer. Komt eraan dingen. Dingen. Wimfried Baerens, dankjewel. Luc dank. je beetje opgefokt nog, maar oké. Nee, jongens. Troost is ook. Goed weekend, zometeen langs de lijn. Lucky. Ik vind het wel erg stom, die worden. Iedere vrijdag een mooie break. PNN2D zet een punt achter de week. PNN. Zondagmiddag, kwart over twaalf, een gloednieuwe testtribune. Jos Freuwig vertelt over zijn plannen met onze Tom van Teck op BNR. De reden dat ik het wil is om met één groep mensen aan een radiozender te werken. Ik wil eens kijken hoe we dat met z'n allen voor elkaar gaan boksen. De hoogzwangere Marleen Veldhuis blikt terug op haar zwemcarrière. De momenten waarop je net niet haalt, die zijn voor mij nog meer motivatie geweest de volgende keer dat ik het wel haal. En antwoord op de vraag of er meer of minder dan vroeger wordt gevloekt op televisie. Rotte op! Goed! plaats op een vloekvrije perstribune. Zondagmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.